9 uur. Gert Kuk met het NOS-journaal. In Hongkong verzamelen zich opnieuw duizenden mensen voor een demonstratie tegen de omstreden uitleveringswet. Regeringsleider Carrie Lam zei gisteren op een persconferentie dat de wet, die uitlevering van verdachten aan China mogelijk maakt, voorlopig wordt uitgesteld. Tegenstanders van de wet vinden het besluit onvoldoende. Ze eisen dat de wet helemaal van tafel gaat. De afgelopen week is de honderdduizenden inwoners van Hongkong gedemonstreerd. Woensdag kwam het tot een felle confrontatie met de politie bij het parlement. De Verenigde staten hebben het afgelopen jaar een aantal cyberinbraken in het Russische elektriciteitsnet opgevoerd. Het doel was om te laten zien dat de VS kan terugslaan als Rusland doorgaat met cyberoperaties tegen de VS, schrijft de New York Times. De Amerikanen zouden al in 2012 het Russische stroomnet zijn binnengedrongen.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 President Trump vindt dat India zijn interne markt niet genoeg openstelt voor Amerikaanse bedrijven. Het weer geregeld zonder geleidelijk ook stapelwolken in het binnenland een bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe dank lief. Dankjewel. Namens de OV-medewerkers en sieren.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 ...van afvragen, is dit nou klassiek of is dit nou jazz? Nou ja, laten wij stoppen met die hokjesgeest. Het was gewoon mooie muziek. Geschreven door George Gershwin dus. En een prachtige combinatie van piano en vibrafoon. Goed, en wat de jazz betreft, u weet het, na dit programma... ...en u bent ook nog jazzliefhebber, dan komt u daar weer volledig aan uw trekken. Want hierna volgt Zandvoort Jazz, ook heel mooi...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 Rubenstein.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 uh, disco. Ten een andere pianist en dat is Herta Klust. We gaan uh, draaien het, het stuk 'Gute Nacht'. <tied> Fremdsieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe. Den weisen Maten such ik des Wirdes drehen. Zegt niet, zegt, Zacht, die die zegt,